De eerste vraag is eigenlijk: welke geluiden vind je nou echt bij de Stevenshof horen? Dat is een hele lastige. He, want je hebt hier heb je natuurlijk te maken met uh, toch aardig wat doorgaand verkeer. En dan denk je gelijk aan de, de Stevenshof-dreven. Maar waar ik natuurlijk ook aan denk, is uh, de scholen. We hebben natuurlijk een, uh, ja, een complex waar drie scholen bij elkaar zitten. En uh, ik denk dan gelijk aan het speelkwartier dan is het een enorme gezellige herrie van allemaal spelende kinderen. En dan denk ik natuurlijk ook het geluid van het park. Uh, ook heel veel kinderen die aan het spelen zijn. En de kinderboerderij. Ja, met allerlei, allerlei uh, beestjes bij elkaar. Uh, ja, dat is gewoon een gezellige boel. Daar denk, daar denk ik dan aan. En, en vanuit jouw uh, functie als wijkagent, ja. krijg je dan nog wel eens uh, reacties uh... Met betrekking tot, tot geluiden, uit de wijk vandaan. Uh, ja, uh, als ik dan meer denk aan, uh, aan geluidsoverlast. Uh, met name dan als de, de zomerperiode is. Uh, mensen zitten buiten, uh, ramen staan open. Ja, dan gaat het geluids, de geluidsinstallatie gaat dan wel eens wat harder uh, om uh, het geluid te kunnen horen. En dit uh, ja, tot uh, ontevredenheid van uh, de buurt. Of feestjes die buiten gegeven worden. Uh, dan, dan, uh, ja, dan, dan heb je geluidsoverlast. Klopt. En hoe los je dat dan op? Of, uh? Nou, ik, ik los het niet direct op, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, in dit geval, uh, als er dus geluidsoverlast wordt uh, uh, ervaren, dan uh, bellen de mensen 0900 8844 En dan uh, komt er een surveillance eenheid te plaatsen om uh, dat uh, te bekijken. En als er geluidsoverlast is, dan wordt dus uh, de oorzaker gevraagd, uh, vriendelijk doordringend, laat ik het zo zeggen. Om uh, het geluid natuurlijk uh, te beperken. Wat als er geluidsoverlast. Maar dan gaan jullie er niet met een uh, sirene op af? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee, nee. Ik bedoel, er stroomt geen bloed uit. Tenzij ze natuurlijk elkaar uh, uh, naar het leven staan. Eigenlijk dan wel. Maar op het moment dat er gewoon geluidsoverlast uh, wordt veroorzaakt, hoe vervelend het ook is, gaan we er niet meer toe zijn bellen naartoe. Absoluut niet. En, en, en het komt natuurlijk in iedere wijk komt het natuurlijk wel. Absoluut. Nee, maar dat is ook zo. Kijk, het is niet zo dat het specifiek voor de stevens of is. Absoluut niet. Nee. Of jij als politieagent meer gericht bent op, op geluid? Of welke geluiden waar je beter op let? Of? Ja, nou absoluut. Ik bedoel, dat zijn eenmaal uh, geluiden die, uh, die je eigenlijk liever niet hoort. En dan bedoel ik in dit geval geheel. Ik bedoel, het kan natuurlijk gegil zijn van, van vrolijkheid, maar het kan natuurlijk ook gegil zijn van iemand die op dat moment in nood is. Uh, het kan zo zijn dat er uh, glasgerinkel uh, wordt, uh, wordt waargenomen. Uh, en daar ligt het natuurlijk ook aan de tijdstippen. Ik bedoel, als het s morgens is, ja, het kan natuurlijk altijd, maar zeker s'avonds en s'nachts als er uh, glasgerinkel is, dan uh, ga je, natuurlijk, uh, gaan je extra zintuigen gaan werken en, uh, en uh, je gevoel sprieten en dan denk je van hé, hey, daar gaat uh, iets niet goed, er uh, wordt waarschijnlijk ingebroken. Dat soort dingen, dat, dat, daar, daar ben je op gespitst.